Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vliegende start voor Schiphol. Vorig jaar had de luchthaven het nog heel zwaar... maar in het eerste deel van dit jaar is er 15 miljoen euro winst. Misschien weet je de beelden nog wel van lange wachtrijen... en ladingen koffers die bleven staan... Dan gaat het nu een stuk beter, vertelt economiecollega Lisa. Een belangrijke reden daarvoor is dat Schiphol veel beveiligers heeft aangenomen. En daar was vorig jaar het Nijpenste tekort. Um, ja, en medewerkers op Schiphol, waaronder ook beveiligers, die krijgen ook een Schiphol toeslag. 1,40 euro per uur extra. Uh, ja, grote vraag is natuurlijk wel of mensen die ze hebben aangenomen ook echt blijven. Want dat extraatje voor personeel wordt eigenlijk eind deze maand stopgezet. Vakbonden onderhandelen daarom met Schiphol over het doorgaan van die toeslag. En vergeet bandshirts of shirts van je favoriete voetbalclub. Je kunt voortaan rondlopen met de shirt van Donald Trump op je buik. Die politiefoto werd vannacht gemaakt in een gevangenis. Correspondent Marieke de Vries heeft hem goed bestudeerd. Hij kijkt, ja, ik denk dat hij het zelf uh, uh, manmoedig en standvastig zal noemen. Ja, hij, heeft ook op, hij is voor het eerst ook weer op Twitter uh, aanwezig, voor het eerst in twee jaar. En heeft daar die foto ook op geplaatst. En daar uh, heeft hij de tekst onder gezet, never surrender. Ja, daar zijn inmiddels dus shirts van gemaakt. Trump is een van de verdachten in een zaak over verkiezingsfraude. En op TikTok en Instagram kan je er vanaf vandaag voor kiezen om die lading kattenfilmpjes en de zoveelste video over de Ninja Creamy niet meer zoveel te zien. Al maanden wordt mijn tijdlijn gedomineerd door de Ninja Creamy. Wakey, wakey, it's time for school. Nou, je kunt kiezen voor een For You page zonder persoonlijke aanbevelingen, waardoor je meer keuze krijgt, vertelt deze onderzoeker. Kies ervoor om inderdaad te blijven hangen en te blijven scrollen van al diezelfde soort kattenfilmpjes en dergelijke. Of kies je voor een versie die misschien wat minder prikkelend is. Dat je gewoon even een blik krijgt op het platform en dan ook weer makkelijk je telefoon weg kan leggen. Ja, social media bedrijven zijn niet echt blij dat ze dit nu moeten aanbieden van de EU. Zij willen natuurlijk dat mensen lang op hun app blijven scrollen. Dat gaat makkelijker met video's die de gebruiker leuk vindt.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 Ook oh, dat is rabbelen. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Bed nu Waze Radio. Radio. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy, groovy. groovy. -da -da -da -da. feeling groovy, -da -da -da -da -da. Feeling groovy. Hello, lamppost, what you know I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it do. -do, -do.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 We toen een erdoor. Dat geeft helemaal niks. Maar dat, dat heb ik expres gedaan eigenlijk. Dat doe ik speciaal voor iemand. Die ken ik toevallig. IJzeren Thijs is uit Limburg. Ja. En die, die zit naar nou mijn gespitste oren tenminste weer te luisteren. Dan denk ik even een pipi ertussen door gooien. <laughs> ja. Ja, deel 2 van de Borja Back in Town Live vanuit Zandvoort. Rabbelcafé Café. Is het racecafé zit eigenlijk. En dat allemaal uh, ja. in verband met de Formule 1 dit weekend... Op het circuit van Zandvoort. En wie wil er nou niet bij zijn? Ja. Had jij nog kaartjes trouwens, dan niet? Uh, nee, ik heb geen kaartjes, nee. Want ik heb begrepen dat je daar ook behoorlijk de beurs voor moet trekken. Voor zo'n kaartje. Ja? Die zijn heel duur. Ja, ik heb een collega. Die zit dan wel op de tribune bij de Tarzanbocht in de buurt. Uh, maar die betaalt iets van 500 euro uh, per kaartje. Krijg staat... je daar een auto bij? Uh, nee, nee, nee, je mag er alleen naar kijken. Oh. Maar je mag er niet mooi eraf kijken. Dat mag nee, niet. nee, dat mag dan weer niet. Nee. En je moet wel heel snel kijken. Want ze scheren voorbij, die auto's. Hè. Dus voordat jij hem gezien hebt, is hij alweer weg. Ja, dat... Uh... <laughs> <laughs> Ongelooflijk. Ja, nee, even wel een gekheid op een stokje. Als we het hebben over de laatste officiële Formule 1 race op standwoord... voordat de, uh, de, de afgelopen jaren uh, weer werd gestart met al die races... die laatste uh, officiële Formule 1 race op standwoord in, uh, in de 20 e eeuw... die werd uh, op 25 augustus 1985 verreden. En die wedstrijd bestaande uit uh, 297,6 kilometer... verdeeld over 70 ronden, die werd gewonnen door... wie kent hem niet, Nicky Lauda... In mei 2019 werd bekendgemaakt dat de Grand Prix van Nederland vanaf het seizoen 2020... Hey man, je we niet de tijd om je even te bellen, hè? <laughs> nou. <laughs> nou, ik word onderbroken, luisteraars, ja, dat neem je niet Nee, nee, nee, nee, we zijn 10 over, maar geef me niet. Ik heb hem nu onder de knop zitten. Dus, uh... Uh, Willem, je bent live, je bent live on, uh, online, jongen. Dus, dus uh, uh, ja, hebben, we, hebben we een beller? er nu in? Momentje, luisteraars. Dit is live radio, man. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja daar gaat weer de telefoon. Ja, ik, dus uh, eigen... ik, weet, ik weet het niet, uh, of Hans, uh, wat is dit jongens allemaal? Gooi er maar een stukje muziek in, Willem. Het, uh, het het is wel leuk, in ieder geval. We gaan even kijken wat we hier aan kunnen doen. Het is wel spannend, hè? Hey, the Georgie girl, swinging down the street, so fancy free.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 The Georgie deep inside, bring out all the love you hide, and oh, what a change that'd be! Ja, de techniek staat voor niets. Hans, Beda. Ja, dat ben ik inderdaad. Ah, uh, jongen, fijn. Ja, ja fijn. hè. Maar ik zei, ben nu een uitzending. Ja, jongen? je bent een uitzending. Ah, ja, ja, ja, ja. Jullie ja. zijn goed bezig. En lekkere muziek draaien jullie, hè? Nou, dat vind ik fijn om te horen. En jij uh, nog Kom, bedankt voor nu. die bitterballen. Wij genieten er optimaal van. Ja, <laughs> lekker, vindt... hoor. De puzzel nog steeds in het vet. Luister, <laughs> ja. Ze zijn zwart als ze eruit komen. Maar uh, luister, ik sta inmiddels bij Nucum, de Rotonde. Ja. En daar uh, komen nog steeds een hoop fietsers aan ook. Want uh, ja, die moeten wel opschieten. Maar half één is de eerste vrije training. Hè? Als, we nog, als we nog willen kijken naar de eerste Formule 1 auto's die gaan rijden straks, dan moet het snel zijn. Maar uh, er is ook een enorme stoet aan, uh, aan de auto's die nog steeds zo van binnenkomt. Het is onvoorstelbaar. Uh, je zou zeggen dat het zo voor slot valt maar uh, ja, er zijn natuurlijk mensen met, uh, met doorlaatbewijzen, dat, uh, dat klopt wel. En, uh, maar ik zie er ook toch een aantal met, zonder doorlaatbewijzen gewoon doorheen, doorheen uh, glippen. Uh, er staan hier uh, meerdere uh, vrijwilligers, dus een verkeersregelaar, die uh, het verkeer regelen. En uh, ik ga er één even iets vragen. Hoe lukt het een beetje, meneer, met uh, de. Het is voor de radio. Jazeker. Ja, gaat het ja, zeker. goed? Volgens mij wel. Ja, maar volgens mij zijn er af en toe wel mensen die zonder. Uh, maar die worden eruit gepikt. Die worden eruit gepikt, ja, beslist. Uh, en, uh, ja. Ja. En, en dan staat de politie, hè, en uh, de veiligers. Het, uh, het gaat verder goed. Uh. Ja, dit gaat de uh, toekomst volgens mij. Ja, want, ja, want staat, nou. volgens mij staat er wel een hele file op de ook, hè? Nou, U wijst nu weer naar uh, dat iedereen niet doorheen mag. <laughs> maar ja, wat, wat gebeurt er? Dan gaan ze op die rotonde staan. Ja en dan houden ze het zelf verkeer weer op natuurlijk hè. Dus uh, er, staan, er staan beveiligers die dan uh, verder controleren en ze hebben natuurlijk allemaal een praatje van uh, ja ik moet daar zijn, ik moet daar ja ik ga kaart, maar ik moet daar zijn en, uh... ja mensen hebben wel gesmoezen, hè, waarschijnlijk toch. Uh, ik, ik steek ze hier niet op deze plek. Oké oh, oké, okay, okay. nee, deze meneer wil verder weinig zeggen, maar uh, inmiddels is er wel een. Ja nee, u bent beter, jij ja, bent druk beter zelfs, dus uh, dat, dat, dat ontken ik helemaal niet. Uh, ja, nu gaan er weer uh, auto's die uh, moeten weer opzij. En dan uh, verzorgen, zorgen zij weer voor het pielen. Dus het is een puin puinhoop hier bij uh, de Unicum. Hey Hans? Er ook, uh, ja, er zijn de bewoners die uh, lekker toekijken. Het is een mooi om te zien natuurlijk. Hans? Ja, zeg het, nou, wat ik wilde zeggen eigenlijk is dat die, die jongens die er bij die rotonde staan, die verkeersregelaars, niet het meest ja. dankbare jobje hebben wat, uh, wat, wat er maar bestaat. Want nee, er dat zijn dat toch een is. heleboel mensen die hier totaal geen begrip voor hebben. Nee, dat klopt. Die, die zijn oververhit, zeg maar. En, ja, precies. Maar ik, ik, sprak, ik sprak net ook iemand uh, die, die zei dat het nou niet echt heel erg goed geregeld wordt. Dat was u, hè, die dat zei, hè? Dat het beter geregeld kan worden. Ja. Ja, en, en uh, wat kan er beter geregeld worden, heel in het kort? Uh, communicatie. Communicatie. Jullie ja. kunnen me niet met elkaar uh, communiceren. Ja. Dus dat is, dat is allemaal met wijzen en dingen? We kunnen wel met elkaar communiceren, maar het gebeurt niet. Nee. Dat is en, het, het... en de uitzondering, wat wel mag en niet mag, daar wordt ook wel gecommuniceerd. Ja, ja, en dat is, dat is lastig gewoon. En de verkeersregelaar en de beveiligdaar onder, onderling. Ja, ja, ja, dat is een beetje, dat kan beter volgend jaar in ieder geval. Zeker weten. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we daar nog uh, een evaluatie op uh, loslaten, ik denk, na de Grand de Prix. Want uh, ja, ik zie hier ook wel dat het gewoon beter zou moeten kunnen ja nou, dat schijnt erg uh, lastig te zijn gewoon. Het is ook onvoorstelbaar hoeveel auto's hier gewoon binnenkomen, ook taxis en uh... Maar ja, goed, het is leuk om te zien, uh, het is lekker weer en uh, de bewoners van hier die, die staan hier nog een beetje te kijken, die vinden het wel leuk allemaal. Dus, uh, nou ja, dat was mijn bijdrage vanaf uh, Rotonde uh, Nieuw Unicum. Nou, hartstikke mooi. Daar ben ik blij mee. Ik ja, weet niet of Sharon nog iets heeft? Uh, ja, nou, nee. ik, ik mag ik, ik, ik, ik, ik daar niet komen bij Nieuw Unicum, hè? Dat weet ik niet waarom ja, Nee, ik, ik was er. daar ook niet. Nou, ik heb er drie keer ingebroken daar. Oh, <laughs> hoe was ja. jij dat? Hans, ja. dat, dat, dat ja. was het even tot zover. Ja, ik zou zeggen, Sharon, het kan hier nog niet komen. Er staat een groot bord met uh, een, een wit en een rode rondomheen. Dus ja. <laughs> Ja. Hey, ik, ik hoop niet, ik hoop niet uh, Hans, dat ze daar uh, last krijgen straks van uh, protesterende uh, taxichauffeurs ja, uit Haarlem. Die, die, die hebben dat aangekondigd, hè? Ja. Maar uh, ja. voor mij was een beetje uh, een soort uh, een oplossing gevonden dat ze toch door konden rijden tot een bepaald punt. Oh, oké. Okay. Ja, ze hebben, het, uh, ze hebben gezegd dat ze waarschijnlijk toch niet gaan uh, demonstreren met, door de boel hier allemaal op slot te gooien. Hè? Nou, gelukkig Ja, ja. Nee, ja Ik vind ja. wel, als ze, als ze gaan protesteren, hoop ik niet dat, dat ze de meter aan laten staan. Nee. <laughs> <laughs> ja, dus hebben ze we zo weer 65 euro verder. Maar. Zo is het, zo is het. Hans, bedankt. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Tot straks. Hoi, hoi. Try. Laat weer. IJzeren Thijs uit Limburg. Sorry jongens, sorry. Ja, ja goed. Uh, ik zie uh, Gerry naar de telefoon pakken. Hebben we een ja, telefoon? Nee, nee, andere, oh, ik krijg. Ik, wat is er? Wat is er? Ik krijg van iedereen berichten. Ja. Ik ja. weet niet waarom ik een tussenpersoon ben, maar het is wel interessant. Maar, uh, ja, Gerry, uh, wat, uh, wat krijg je onder andere voor bericht? Hoe heet hij en wat doet zijn vader? Nee, ja. uh, dus oh. iemand zegt ik ben op het circuit, dus dan denk ik van ja en, en, oh. en. Maar wie is op het circuit? Leon, want Leon, die wil ik nog wel graag eventjes, dat hij even contact op neemt. Nee, omleef, het is uh, met, uh, einde, einde Max Verstappen. circuit. Nou, einde <laughs> Max Verstappen, kennen niet. Nee, nooit van woord. Nee, maar goed, dat komt allemaal goed. Hè? Ja. Ja. We gaan het zien, hè? Het is, uh... Nou, geef je nog een stukje pluspunt? Kom op. Uh, voel je vrij? Dank je. Nou, ik voel me ook vrij. Ik voel me heerlijk. Ja. Ja. Ja. En, en, <laughs> oh, sorry, ik dacht dat... Uh, ja. Stoppen met roken? Ja. En leefstijltraining. Leefstijltraining. Wij Hebben jullie allebei gerookt? Ja. Nee, ik nooit. Jij ja. ja, nee. wel hè Willem? Jij ja, wel. hè? Laatste keer, ja. laatste keer dat ik heb gerookt was uh, vorige week, want er stond een jasje in de brand. Nee. Roken dat ding. Ja nee, ja, nee. En jij? Ik ja. heb uh, heel veel meegerookt. Ik heb natuurlijk met de Rudy Jansen altijd gespeeld. Oh, ja, ja. Zaten we zaten in kleine kroegjes en er werd vroeger, nou vroeger, uh, jaren 80 en 90, werd er volop ge, ja, gerookt. Ja, dat was heel normaal. Ik stond blauw van de rook en dan kwam ik kwam thuis. Had je ook nog een beetje getransporteerd. Dan rook je helemaal. En dan rook je helemaal naar de rook. rook. Was, uh, ja, ja. Maar je hebt ook zelf nooit gerookt? Nee, als ik, ik, als nog, ik paling ik, kocht, dan hoef ik, die paling hoefde ik niet, niet gerookt mee genoeg. te nemen, want die werd vanzelf gerookt ja. als ik het ophaalde. Maar ik heb ook nooit gerookt hoor, dus okay. uh, ik weet ook niet hoe het is. <laughs> maar goed, je kan, je, dus, uh, je kan stoppen met roken. Dat kun je dus. Uh, uh, ja, dan kun je een training voor, uh, voor doen. Ja, training. Dan moet je je inschrijven. Die startdatum is op 9 oktober. En dat is elke maandag van 4 tot 6. En er zijn 11 thema-bijeenkomsten, maar je kan ook wel op elk moment kan je instromen. Dus je hoeft niet per se meteen op de eerste te komen. Je kan je inschrijven bij uh, Pluspunt uh, en dat is bij M. Schouten. Zij werkt bij Pluspunt en zij is degene die dit uh, organiseert. Uh, M. Schouten at Zandvoort.nl of 06 412 75228. Dus startdatum 9 oktober. Dus... Stoptober, stoptober hè? Kun je beginnen met stoppen. Je kan beginnen met stoppen met roken. Maar ja. dan moet ik eerst weer beginnen met roken. Dan. Nee, doe maar niet. Nou, nee, maar er zijn toch een heleboel iedere, iedere keer uh, hoor je dat ook heel vaker. De mensen maar zeggen nee, van. We ze houden het niet vol, hè? Nee, maar het is nee, niet makkelijk hoor. Nee, het is niet makkelijk en nee. over meepraten. Want ik weet het niet. Maar. maar het is wel een goed streven, toch? Het is een heel goed het is een gezond streven ja, om te stoppen met een, roken. Uh, de activiteit meer. van uh, Pluspunt. Ja. ja. Nou, had je, had je wel nog iets van Pluspunt? Oh, is Minpunt. Heb je ook Minpunten trouwens? Ik heb geen Minpunten. Geen minpunt over vandaag. Gaat allemaal goed? Gaat allemaal goed? Ja, nou hartstikke fijn. Het is heel gezellig en het is heel, uh, ja, ja. heel uh, live, zeg maar eigenlijk. Nou. He? Ik hoor een heel gek geluid. Ja, dat hoor ik ook, ja. Nou goed, maar het is die vol met gekke geluiden. Nee, dat komt weet, allemaal uit die weet, boeken hier die op die de, boek in de bibliotheek. Kast, uit die, die boeken die komt het allemaal. Ja. Dat, ja. Zijn ja. Van allemaal zijn dat. dat zijn allemaal luisterboeken. Dat ja. zijn allemaal luisterboeken. over luisteren gesproken. Zal ik maar even een stukje muziek opzij? Nou, wacht heel even nog, Willem. Had je dat Rieu ding nog klaarstaan? Nee, nog niet. Nee, want ik zit hier met twee poorten en drie sticks. Dus je moet keuzes maken. Ja, ja, ja. We hadden het net over dat roken, maar dan zit jij wel met stickies. Wat is dat nou toch allemaal? En weet een hele toffe sticker, weet je wel, die weet je niet? Heb je nog een leuk plaatje? Ja, een leuk plaatje van ons, Willem. Weet ik niet, ik even kijken. Je weet geen jongen, Laat even wat horen dan, oké? Ja, even kijken. Iets in de Duits voor onze Duitse gasten. Also, dat dat dat zeg ik niet. Ik kwam aan in Zandvoort. en waren herten. hekten. In dank. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Herzlich auch, ja. Ja. Na, Stukje muziek dan maar. Ja. Hier ben ik geboren und laufe durch die Straßen.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 Ik heb 20 Kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan Ik heb een vrouw Het vrouw is Ik land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 Am See, Orangenaublätzer liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen. Ja, für unsere deutsche Gäste haus am See. Hausamzee, ja. Heel toepasselijk, heel toepasselijk. Ja. Tijdens de pre-race show voorafgaand aan de Grand Prix wordt als vanzelfsprekend het Nederlandse volkslied gespeeld ja. en ook gezongen natuurlijk massaal. Twee jaar geleden bij de terugkeer van de F1, de Formule 1 in Zandvoort, en, uh, viel die eer te beurt aan zangeres Davina Michel. Zij deed dat samen met DJ Armin van Buren. Vorig jaar was dat Floor en DJ Afrojack. Uh, en uh, dit jaar uh, gaat dat gebeuren uh, met uh, uh, DJ Lauw Fuente, die komt uit Eindhoven. Ja. Uh, hij schijnt 40 jaar te zijn, de man. Ja. En uh, ja, luisteraars, het is. Uh, we worden weer gebeld. Tussendoor. Ik heb niks, Carina. Dag, Carina. Hallo, ik zet je onder de knop, momentje. Kan ik doorgaan met mijn verhaal? Of? <laughs> nou, we, stop, we stoppen wel even. Het is een beetje een... Uh, ja, uh, we gaan straks nog eventjes uh, uh, aandacht besteden aan het verhaal van André Rieu. Eerst even weer een interview, luisteraars. Carina, goedemorgen. Hallo. Oh ja, natuurlijk. Ja, nee. Ja? Die? Carina. Ja, ja. Jippie. Yo, yo, yo. yo. Ik nou. word, deze dag word ik extra grijs. Ik weet niet hoe dat komt, maar. Uh... <laughs> nou, dat hoeft helemaal niet. Oh, is het. Ja. Oh, nee, het moet juist uh, extra oranje zijn, hè? Oh ja, oranje haar. Nou, als we dat gaat lukken, dan ben ik helemaal nee, een wereldwonder. Goed. Even, uh, even wortels eten. Ja, maar, ja, ja. Uh, nee. Nee, ik ben inmiddels, uh, denk ik, twintig uh, passen verder. En toen zag ik hele, hele mooie posters op mijn pad komen. Posters uit 1951, 39, allemaal van de prijs van Zandvoort. En uh, degene die dat verkoopt, heet gert jan En ik ga even vragen aan gert jan uh, hoe kom je aan die posters? Hoe krijg je het voor elkaar om zulke mooie posters hier uh, te koop te zetten? Na het overlijden van mijn oma waren we de zolder aan het leeghalen. En daar kwamen we tegen, oude posters van de Grand Prix. De originele hebben we gehouden. En toen hebben we heel veel kopieën gemaakt en verkocht. En mensen vinden het gewoon hartstikke leuk. Voor een prijs van 10 euro, keurig netjes in een kopere verpakking. Dus het komt keurig netjes ook weer thuis aan. Ja, want de mensen lopen nu vooral, uh, hè, wat uh, ik de hele tijd al zeg, uh, straight to the, the circuit. Uh, maar je zegt net, als je toch een mooie ziet, dan mag je hem even reserveren. Tot, dan reserveren ze hem, schrijven ze hun naam en telefoon hem. Sommigen hebben eens onder lichte alcohol, versnapering, vergeten ze hem op te halen. Bewaar ik het gewoon keurig netjes en dan bel ik ze op en dan komen ze hem thuis weer op halen. Dus er zijn geen problemen, zijn er zijn oplossingen. En uh, ja, ik vroeg het eigenlijk net al, want ik zie echt een heel gevarieerd aantal uh, posters. Van uh, door de duinen, uh, maar ook natuurlijk het oude circuit... Maar ik zie ook iets met uh, een hele mooie met paarden. Uh, welke vind jij nou, welke zie jij nou als je favoriet? Deze, 1953. Waarom? Ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. En ja, dat, ik vind dat uh, ja, het avontuurlijk, het geheime, Ja, spannende, ja, vind ik mijn persoonlijke voorkeur. Ja, want er staan uh, drie paarden op. Uh, het lijkt wel iets van uh, een, een, een Griekse... Griekse spionnen, oh oké. Okay. Maar in ieder geval heel veel paardenkracht zit hierbij. Nou, hoeveel hm. weet ik ook niet, hoeveel toen de tijd die 1953, hoeveel het ik toen in zat. Maar het is ja, iedereen, ik heb vijf verschillende. Het is maar net wat iedereen zelf voor zichzelf zelf leuk vindt. Wie vindt één leuk en die ander vindt vijf leuk Ja en ik vind nummer drie leuk. En wat kosten ze? Allemaal een tientje, inclusief uh, verpakking, keurig netjes verpakt. Want anders ga je met een stukje hier boven, wordt allemaal Nee, niet netjes, nee. En ik zie ook nog iets van uh, stickers. En je zei dat zijn ook best wel uh, stickers van vroeger nog. Ik zie hier iets uit de jaren zeventig. Hoe kom je daar nou weer aan? Die ook kwam ook uit, uit ja, hetzelfde nalatenschap. Uh, ook op de Dus doos. Dus <lacht> van alles en nog wat. En dit is een set van 1973 tot 1983. dan hadden mijn andere ook uh, nog uh, Dus ja. Toen kwam ik ook tegen, nou, ja, weet je wat, die laten we ook op hier. En mensen vinden het gewoon hartstikke leuk, want dan moet in de garage staan natuurlijk. Het moet daar natuurlijk, het moet, dus moet, zijn is deze vreemde Ze moeten hem daar hebben. En het is, uh, hoe laat sta je hier eigenlijk al? Bij, tegenover het uh, hotel van uh, Zendpark, naast de viskar van de Zeemermin. Echt een super plek. Als je even de rusten opzoekt, draai je gewoon om en dan kijk je lekker naar de zee. En daar zie ik dus echt helemaal niemand op het strand. Dus is helemaal rustig. Maar uh, uh, hoe laat uh, ben je begonnen eigenlijk? Tot zeven uur vanavond. Uh, Oké, okay. en morgenochtend weer. Dus van 8 tot 7. En uh, heb je al wat verkocht? We hebben een aantal verkocht. De een denk je, nou dat wordt dit jaar veel meer verkocht. En dan nou, verkoopt het de andere weer als voorkeur. Uh, evenin, ja, de eerste is poster het leukst. En toevallig is het nu de vijfde. Laatste, ja, het is elk jaar is het anders en het, en het maakt het ook leuk. En het is lekker weer buiten, hè, dus het is nog leukste, mensen mogen goed hier als het mooi weer is. Ah, super, nou heel veel plezier en uh, succes met de zaken. <laughs> Dankjewel, fijne dag, hetzelfde. Carina, dat is wel goed. Ja, ik ga weer, uh, ik, ik ga weer richting uh, huis even, even ja, ja. mijn telefoon opladen. ja. En dan uh, ben ik er straks weer om ja, vijf uur. Ik uh, om vijf uur. Vanaf vijf uur? Ja, dat is goed. Prima, dankjewel. Oké, okay. okay, bye bye. Zo, nou, Charles, ja. Ja. Ben ik er weer klaar voor? Ja, je bent, je bent er helemaal klaar voor. Ja, ik het ja, ik, ik de was de de het vertellen de... over André Rieu... O, dat ja. hij met een DJ, een 40-jarige DJ Laverente uit Eindhoven... het Wilhelmus gaat spelen uh, op het circuit van Zandvoort. Ja, dat, nee, dat, dat klopt. Ik krijg in ieder geval weer een lampje. Het lijkt wel of wij uh, verbinding hebben met het circuit. Ja. Ik zie een man in beeld met een viool in zijn hand. Zeg je daar wat? Ja, dat is volgens mij uh, meneer Rieu. En dan heb ik het over Max Emilian Verstappen. Uh, die werd geboren op 30 september 1997. Hasselt, Wie? en uh, meneer Verstappen, Max oh. Emilien Verstappen, oh, maar uh, André Reu, die werd op 27 augustus uh, geboren in, even kijken, even spieken, in Maastricht. We zaten dan bij elkaar in de vioolklas. Dat denk ik, dat denk ik. Maar zo kennen ze elkaar. Want uh, het zijn dus allebei uh, Limburgers. Ja. Uh, uh, Max is Belgisch Limburg. Ja. Dus Max is eigenlijk helemaal geen Nederlander. Maar Max is eigenlijk een Belg. Oh. Hij uh, reist alleen onder de Nederlandse vlag. En daarom beschouwen wij hem als onze. Onze Nou, oh, eh. speak for yourself, sister. Allerlei, het is eigenlijk een belk, hè? He. Het is eigenlijk een belk. He? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, André Leon, Marie-Nicolas uh, Rieu, dat is een hele mond vol. Ik ja. zal het nog een keer herhalen. André Leon, Marie-Nicolas Rieu, 1 oktober 1949 geboren in Maastricht, is dus een Nederlands violist, hij is orkestleider, uh, hij is arrangeur en ook nog muziekproducent. Ook nog. De afstand tussen Hasselt en Maastricht, dus tussen die twee uh, uh, vrienden, mag ik het best vaststellen, uh, is 42,5 kilometer. Dus als het Max eigenlijk kwaad maakt en dan geeft ja. gas, dan zit hij in vijf minuten dan zit hij in Maastricht. Ja, want ik zie dus ook iemand op de scherpje met zijn vioolstok in de weer slaan. En volgens mij wordt hij een beetje ongeduldig, die man. Ja, precies. precies. Uh, nou ja, uh, ze hebben allebei de Formule 1 uh, voor snelheid. En daar bedoel ik dan mee dat Max dat doet door heel snel met zijn auto zich voor te bewegen. En André Rieu die heeft heel snel de wereld veroverd met muziek. En muziek is voor ons allemaal, en uh, zijn vitamintjes vit voor het hart, zo so noem ik het maar... Uh, muziek zorgt ervoor dat wij uh, het leven weer aankunnen. En dat we rustig worden in ons hoofd. Noem het allemaal maar op. En als het goed is, uh, Willem, heb jij een stukje muziek van uh, André Rieu. We hebben net maar een heel klein stukje gehoord. Laat hem nou maar even helemaal uitspelen. Dan kunnen de mensen even genieten. Applaus Je mag meezingen, natuurlijk. Ja, ja, na, na, na. Allemaal. Ja, na, na, na, na, na, na, na, na. Charles, ja, zit je nou gewoon met je strijkstok te speel? Ja, André Rieu, en uh, ja, we zijn... Uh... Ja, André Rieu, vind ik een hele leuke man ook, André Rieu wel hoor. Ja, een beetje dat kapsel van hem. Ik maak ja, hij, een, krullen, zeggen, he? de hij heeft krullen, hè? Hij kapsel wel eens gezien. Volgens mij heeft hij krullen toch? Ik vind André Guillaume ook een hele leuke man. En ik heb uh, mijn hele. Al zijn albums en al zijn platen. En al dvd's heb ik. De losse dvd's? Mijn hele kast staat vol met dvd's van André Guillaume. Oh? Ja. En ik, ik, ik, ik zie hem ook graag. Ik zie u graag. Dat is Limburg, Nee, dat is, nee, dat, dat, nee, dat, dat is in Clouseau, ook uit België. Is het zo? Zie je graag, zie je komen, toch? Dat is dat iets, toch? Ik, ik weet het niet. Die tekst zegt me helemaal niks. Ja, nou, mama, hou, hou er alsjeblieft over op. Want ik, ik, ik, als ik thuis ben, Willem, dan hoor ik de hele dag André de Jeu. Ik word er helemaal gek van. Ja. Nee, maar hier, uh, uh, Harm, mag hij toch, uh, nee, mag toch? Die zijn best doen. En ja, uh, ja ik, ik weet niet trouwens op welke locatie op het circuit dat orkest dan wordt opgesteld. Uh, Volgens mij in de kombocht. <laughs> denk ik wel. Bij de start toch, denk ik? Nou ja, ja dat weet ik, maar we hebben toevallig, heel toevallig... Ja... We hebben hier een deskundige staan. Ja. En die weet het allemaal. <laughs> en dat is een, een hele grote. ook een hele grote ZFM vriend is Ja. Dat. En uh, weet jij dat? In welke bocht die staat? Nee. Uh, je zou het niet. Wie weten. is die vriend? Wie is die vriend? Vertel eens. Ja, nee, heb ik liever niet dat ik zijn. Dat ik zijn hij, is in, naam zeg. hij is hier incognito. Ja, want als ik. als ik, zeg, als ik zijn naam zeg, dan vindt Thomas niet grappig. <laughs> ja, nou, maar het ding is, ik moet nog de hele middag. Mm, Oké. Okay. Oh. <laughs> nou. Nee, maar. De boys gaan gewoon verder, hoor ik. Nee, maar de, de mensen dus op die tribune. Die tribune wordt altijd uitgebouwd. Die ik wordt... denk dat ze moeten die platte waren zetten en dan rondrijden. Denk ik. Nee, maar dat, dat doen ze met coureurs ook. Hè. Moet je maar eens opletten met maar de race. Maar dat orkest moet er ook staan, hè? Ja, een hele grote, hele grote waren. Dat ding is, dat ding is iets van, van 300 meter bij, uh, weet ik wel. Hè? Echt waar? Ik denk het wel, ja. ja. ja. ja dat moet, er moet een oplossing voor komen natuurlijk. Maar, en dat moet ook nog wel doorversterkt worden. Onder wat? Doorversterkt worden. Doorversterkt worden. Ja, anders dan... Dan, dan, dan, hoort, dan, niemand, dan, dan. dan hoort niemand het natuurlijk. is uh, elektrische viool, daar bedoel je. Ja ja, ja, ja... Dat weet ik niet, denk ik niet. Nou goed, uh, stukje Moet, dan muziek. Moeten ze nog even uit, dan moeten ze nog even uitviolen. Uh, ja, hoe ze, hoe ze dat allemaal doen. Ja. Uh, nou, als jij nog een stukje muziek hebt, dan zit ik eigenlijk op te wachten. Dus. Echt waar? Ja. Live gespeeld.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 Maar dat is zoals het gaat. Ja, het is zoals het gaat. Bluff, hier aan de kust. De is kust. De Zeeuwse kust, terwijl we in die Zandvoort zitten. Maar ja, over Zandvoort, ja we hebben wel een Zandvoorts nummer. Hé, hey, ga je mee naar de zee, maar... Voor de lu luisteraars ja. thuis die niet weer de, de, de televisie kijken. Want dat kan natuurlijk ook... Ja, we zitten nou inderdaad ja. op het, uh, op ja. het uh, kanaal van... De, wat is dit? Kamerkrant? Uh... Ja, ja, precies. En, maar er zit hier een hele een lieve dame naast me. En, en die uh, heeft... Uh, ...nog van allerlei informatie uh, uh, hier op het bureau liggen en het gaat allemaal over het pluspunt. Ja, dat is wel leuk. Er is ook uh, altijd koffie-inloop, hè, elke woensdag. Dan hebben we het over Gerry de of die hoort u nu. Ja, <laughs> Gerrit. Ja, ja. uh, koffie-inloop hier. Die is in Noord, maar die is ook hier in de blauwe tram, hè, waar we zien ja. zitten. Bibliotheek en blauwe tram. Uh, elke woensdag van de maand... Uh, elke, elke woensdag van uh, in de week, zeg maar elke woensdag van 10 tot 12. Maar uh, in de woensdagen van de maanden juli, augustus en september kun je dus gratis uh, kun je koffie uh, drinken hier. Normaal betaal je er. Uh, het Zal ook niet de hoofdprijs euro. zijn. Twee euro, twee euro voor. Ja. Ja. Twee kopjes koffie. Ja. Ja, ja, ik zal je vertellen, wel. ik was van de week op de grote markt in Haarlem. Ja. En dan nam ik een cappuccino. Ja. En daar betaal je bijna 4 euro voor. 3,75. En dan, en, uh, ja, dan geef, wil je zo'n zo jonge meisje ook nog een foto geven. Ja. Want ja. die lopen ook niet om... Uh, ben je 5 euro kwijt. Meer 5 euro kwijt. Maar ja. nee. nee. het, het is heel duur hè, eigenlijk. Maar, ja, als je praat over, over meer dan een tientje. Als je het over de oude gulden hebt. Ja, ja je, moet, je moet het eigenlijk. Maar realiseren ons dat niet. Maar dat nee. is wel zo natuurlijk. Het... Nee, dat is ook zo. Je hebt gelijk. Ja, maar, maar hier is... valt het dus mee. 2,50. Hier is het 2 euro. Oh, 2 euro, kijk, ja, dus nog goedkoper. Oké. Okay. En er ook nog wat lekkers erbij. Ja. Je zelf geboren, ook nog. Ook nog. Ja. Ja. Nou. Dus uh, als je hier uh, gewoon. Je, je ziet het ook hier, hein? je kan het hier live ook zien. Ja, we kun... ja, Ik weet niet, de luisteraars die kunnen die geen televisie hebben, die kunnen het, uh, of die niet via de televisie ja. kijken, kunnen dat niet ja. zien natuurlijk. Maar uh, als wij zo. Uh, ik in mijn geval naar links kijk, dan zie ik een hele gezellige ruimte met de grote bar en de, ja, allerlei uh, gezellige tafeltjes versierd. Inmiddels uh, helemaal in de, in de race sfeer, waar u dan uh, in, in september nog ook gratis koffie ja, kunt krijgen. nog, dus deze maand nog uit en dan september en gratis kun je gewoon... Op de woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, dat is toch leuk? Ja, dat is helemaal fantastisch. Ja, nou, we zijn er nou toch fijn lekker fijn bezig. Fijn ik welkom, hè? ik, ik ja. zie ook nog een locomotief liggen. Ja, dat is de Locomotief. De Locomotief is dus een ochtend voor zelfstandig wonende senioren. Dus ja. En die kunnen elkaar ook gewoon hier ontmoeten. met koffie en verhalen en spelletjes. Nee. Oké. Okay. Nee. Dus dat, daar, daar zijn ze dus ook voor. Hè? Dus en je krijgt daar ook gratis koffie. Uh, is dat ook op de woensdag? Ja. Dus op de dinsdag. de dinsdag? Ja, dinsdag van 10 tot 12 ook. Dus Best... elke dag is er, is er hier iets te beleven ook. Hè? Dus je kunt gewoon binnenlopen. Gezellig. En, je ja. kan biljarten... Uh... Ben jij er ook altijd bij? Niet altijd. Niet nee, altijd? Niet altijd. Nee, nee, dat kan niet. Maar er is dus uh, ja, elke dag wat te doen voor met, hè, ouderen, zeg maar. Ook voor jongeren. Want de jongeren zitten hier ook. Hè? Hier in het, uh, in het pand, hierboven. Oké. Okay. Uh... Dus een soort discotheek of zo? Voor die jongen? Nou, dat doen ze niet hier, maar ze doen vandaag. Nou, okay. ook, ook een voor allerlei doen. activiteiten. Voor jongen, jongen, ja. hier gewoon een, uh, ik heb gehoord dat Thomas de Jong daar ook een cursus bodypainting uh, gaat ah, geven ja. in oktober. Maar nou, ik, ik zal jou vertellen, ik heb uh, uh, vier weken geleden bodypainting uh, live meegemaakt. Oh jee. Ik ben namelijk geweest naar het, uh, het Kasselfest. Het Kasselfest oh. moet ik zeggen, ja. in uh, uh, Lissen, Lisse, bij Kasteel Keukenhof. En daar lopen dus allerlei figuranten uh, in middeleeuwse kleding, uh, ridders, uh, jongvrouwen, uh, de, uh, hele, uh, ja, futuristische figuren, uh, uit de ruimte, uh, aliens, uh, er loopt van alles rond. Ja. En, uh, ik heb je niet gezien joh. Nee, nou ja. Het is toch er wel. naar mijn schip. Maar er was dus ook een, uh, was ook een hele grote tent met bodypaint. Ja. En, heb dat, uh, dat Heb je dat gedaan? Okay. Ik heb het niet, nee, ik nee. heb het niet geboren. Nou, kom op. He. Met een gezicht ben jij niet geboren. Geloof nee, joh, de, joh, mijn lichaam daar hadden ze niet genoeg verf. Voor. <laughs> <laughs> ik zet maar gauw een stukje muziek op. Vind je dat goed? <laughs> ja, dat mag. Okay. Ik wou je eigenlijk vertellen wat met die bodypaints. Wat waren allemaal blote dames ook natuurlijk. Overigens, het was spannend spannend. Ja, ja nee, maar wel met een slipje aan. Maar wel met het was een minder spannend. Blote maar, maar er, was, er, was, er waren dames bij, die hadden dan zo'n zo ijzeren pin door de tepels van hun borsten heen. Hè? Dus, en toen vroeg ik aan een zo'n vrouw, doet dat niet verschrikkelijk zeer om dat aan te brengen. Want je, je ziet wel mensen, je hebben ook zo'n ring door, en door hun neus uh, geslagen. Pedal. Die punk, punk, punk uh, meisjes en uh, jongens. Punk, ja. Ja, maar uh, de, deze dames doen en dat lijkt me dus als je dat... We houden het wel netjes, hè? Ja, nee, het is... Net, nou ja, moet je luisteren, een borsten en een tepel, iedereen weet wat het is. Geen idee, ik maar heb als je niet... Ja, Zo'n ijzeren pen doorheen slaat, dat schijnt, want ik zeg, verdoven ze dat plaatselijk? Nee, dat verdoven ze niet. Die pen, die wordt er dus met een enorme snelheid, uh, Max Verstappen zou het kunnen doen, zo snel, wordt die pen er doorheen geslagen, Ja. en dan, dan voel je het eigenlijk niet, omdat het een enorme snelheid gebeurt. Ja, ja. Heb je wel een beetje napijn en zo, en je moet het natuurlijk desinfecteren, je moet het goed schoonhouden, en dan heb je een soort sieraad door je, door je, door je tepel van je borst. Ik en er zijn mensen ik, gewoon, die vinden dat uh, mooi, die vinden dat mooi. Ja, ja. ik voel gewoon metaalmoeheid opkomen. Nou. Ik voel uh, dat het de tijd is voor voor stukje uh, oh, stukje muziek. de painting van muziek. de <laughs> the van de rechten, Here I wonder For everyone Whoa. The stars shine so bright But they're fading After dawn There is magic In Kingston Town Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your world, I would give it away just to see the girls and playing. When I am king, surely I will need a it Ah, en we hebben uh, weer een beller en uh, ik hoop niet dat hij meedoet uh, uh, aan de prijsvraag, want hij wint niks vandaag. Hans? Hé, hey, wat voor prijsvraag is er, man? Uh, hoeveel bitterballen gaan er in een mandje? Nou, uh, ik, ik, ik heb er zelfs gezeten. Ja. Dan betaalde je 8 euro voor en zaten er 4 in. Ja, klopt, precies. De prijzen zijn aardig omhoog, hè? De prijzen zijn aardig omhoog. Ja, de grondstoffen, net, hè? Witte ballen garnituur. Ja. ja, en net als de cappuccino, hè? Die is ook niet uh, meer het betalen meer eigenlijk. Uh, jongens, ik sta even op de kennissterrein. Uh, ja, er gebeurt op dit moment weinig. Ze We zijn weer aan het opbouwen. Tenminste, uh, alle de. de hey, uh, Evenementen weer uh, gebruik klaar te maken. Ja. Maar ik, ik had eigenlijk een uh, klein gesprekje met Suzanne van Amsterdam Bietshotel willen doen. Ja. Uh, nou, Suzanne Jansen is dat, hè? Ja, inderdaad, maar dat ja. is er niet. Maar goed, oh. ik heb wel gelezen dat zij enorm veel last heeft van het geluid van die kermis. Oh. En uh, nou, jullie weten dat uh, eigenlijk dat de Reuzenrad hier zou staan. Daar is een kermis voor in de plaats gekomen. Ik weet niet of de bewoners van de, van de rotonde Fred daar heel blij mee zijn. Maar in ieder geval, uh, Suzanne niet, want uh, zij heeft op Facebook laten weten dat het geluid zo erg is, voor, ook voor de, uh, haar hotelgasten, dat ze uh, de klagende mensen geld terug heeft moeten geven. Oh. En uh, Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want er zijn sirenes. Ik weet niet, zijn jullie op de kermis geweest al? Zijn jullie op de kermis geweest of niet? Nee. Ik weet... nou, het geluid is in ieder geval uh, behoorlijk. Want er staat op een van die borden die hier staan. U kunt worden blootgesteld aan een geluidsniveau van 103 decibel. En 103 decibel is echt heel veel hoor. Wat zonder adequate gehoorbescherming kan leiden tot gehoorschade. Oh, er zijn nog wat evenementen oordopjes verkrijgbaar. Dus dat hebben ze van tevoren al aangekondigd. Maar uh, ja, het is een enorme herrie hier allemaal. En, uh, ja, Hans, is dat uh, hoofdzakelijk die breakdance die dat veroorzaakt? Uh, breakdance heb je hier ook. Ja, daar kun jij weer heen, hè, met mooie dames horen. Ja, ja, ja. Nee, dus, uh, <laughs> nee, ja maar... Volgens mij was je nog niet helemaal klaar met je verhaal. Uh, nee, nee, precies. Of... Nee, nee, maar, goed, maar die breakdance, ja, daar ben ik van de week geweest. En dat was inderdaad uh, behoorlijk lawaaiig. Ja. En, ja, er staat ook nog de, de, de, de, de, zo'n kinderattractie. Daar, daar, kan ja, vol, daar kan het volgens mij niet van komen. Nee, er staan hier uh, meer dingen. Maar er is ook zo'n een of ander apparaat. wat uh, steeds uh, sirenes uitstoot. Uh, ja. Maar ja, je weet, je weet gewoon met een kennis eh, dat, dat het gewoon geluid uh, oplevert. Dus uh, ja, dat ja, het, hoort... ja. ja, ik bedoel, het is een paar dagen nog en dan gaat alles weer weg hier. Uh, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar uh, als je zo'n wereldevenement als uh, tribule 1 in je, in je woonplaats hebt, dan moet je een paar dagen even slikken, af en toe, vind je niet? Ja, je hebt natuurlijk in Haarlem bijvoorbeeld op de Zanelaan, dat is een vrij... Ja, uh, vrij, ja uh, is dat is uh, ja, een hele dus grote da, kermis. hele grote kermis met, uh, met Koningsdag bijvoorbeeld. Nou ja, da, ja, daar hebben die mensen dus... anderhalve uh, dus, uh, uh, week uh, hebben ze er ja, he? ja. ja, dat ben ik een beetje eens, maar goed. Ja, uh, zo'n kermis moet toch erg staan? En uh, we hebben hier een voor natuurlijk gehad... dat ze naar het circuitterrein gingen. Ja. Nou ja, daar kwam, daar kwam geen hond, want niemand kon dat vinden of... Uh, het ligt natuurlijk helemaal buiten de route... Dus ze hebben het liefst natuurlijk in het centrum van het dorp. Ja. En dat levert nog altijd uh, wat geluidsoverlast op. Ja. Het is niet anders, man. Hè? Nou ja, nog uh, ruim een half uur en dan gaan de Formule 1 wagens rijden. Zo is dat. Hans, bedankt. Uh, we... ja, ja, Niels komt er zo in. We gaan straks praten met Duco Baukes en Linda Oudendijk van Pluspunt oh, leuk. Ja, over ja, valpreventie. Uh, dat gaan we denk ik dan maar na het Niels doen, want anders moeten we dat doen. Ja, dat lijkt me. Dat, ja, dat, dat zo is zondag dat er weer onderbroken moet worden. Dus uh, Trond, we gaan nog een... eh, maar, We doen een stukje muziek en dan gaan we dan gaan we weer na het nieuws door. Ja, prima. Dit waren een beetje de laatste live opnames. Hè? Oh, oh. Dus uh, jullie kunnen rustig hier aan gaan. Nou, dank daarvoor. Oké. Okay. Okay, okay. Dag Hans, hoi. Nou ja, dat stukje muziek dat, uh, dat, uh, dat laat maar. Want uh, we hebben nog een paar minuutjes. En misschien kun je alvast de gasten introduceren. Want we hebben nog een minuut of vijf. Oké. Okay. Oh, we hebben nog vijf We hebben nog vijf minuten, Dus dat kan wel. Maar dan gaan we niet uh, het hele onderwerp al behandelen. Dan gaan we, nee, dan dan gaan we goed, eerst... Uh, Duco en Linda, welkom uh, in, de, in de uitzending uh, bij ZFM. Uh, uh, valpreventie. Ik ben zelf 76. Dus ik, uh, als ik de trap af ga thuis, want ik, ik, ik, ik slaap nog boven... dan denk ik al extra van, uh, als je de trap af gaat, hou de leuning extra vast. Want ik heb uh, begrepen dat er een hoop mensen als ze eenmaal gevallen zijn op hoge leeftijd... dat het dan vaak uh, katastrofaal kan aflopen. Hè? Absoluut. Ja, ja. en, en uh, waar zit dan dat in? Ik denk vooral in het stukje uh, ja, onwetendheid misschien van wat ze allemaal denk je nog kunnen. Van ah het komt wel goed. Uh, het feit dat ze misschien denken van dat ze bepaalde bewegingen nog kunnen. Dat ze misschien nog denken dat ze 18 zijn. Uh, en het gevaar zit met name ook in een klein hoekje. Ja. En de meeste ongelukken beginnen. En ja, uh, meestal thuis. Ja. En op het moment dat het thuis niet, uh, niet veilig is, ja dan kan het soms uh, verkeerd aflopen. Mm -hmm. Duco Bouwkens, daar luistert eens naar. En Duco, uh, wat is jouw, uh, jouw functie? Mijn functie is dat ik uh, buurtsportcoach ben voor uh, Team Teamsport Service Zandvoort. Dus uh, ik ben voornamelijk uh, in de uitvoering het meest uh, uh, werkzaam. Voor jou jong, maar dus ook voor oud. En de uh, valpreventies zijn een van de, de cursussen die uh, in mijn uh, ja. Ja, het is heel bijzonder dat jij op zo'n jonge leeftijd daar interesse voor, uh, voor, voor hebt. Ja, juist omdat ik, uh, ik ben zelf heel uh, nou ja, mezelf sportief. Ja. En uh, die passie die wil ik aan de jeugd overbrengen. Maar ook ja. nog steeds aan ouderen. Ja. Omdat het uh, juist ook voor de wat oudere generatie onwijs belangrijk is. Ja. We gaan daarna het nieuws uh, nog uh, uit, uitgebreid even over verder praten. Linda, uh, uh, Linda Ouderdijk luistert trouwens, uh, Pluspunt, uh, uh, vertel, wat, wat uh, doet Pluspunt om dat allemaal uh, te promoten, zeg maar, die uh, valpreventie? Uh, nou ja, wij wij uh, in samenwerking met Sportservice uh, uh, creëren wij projecten en activiteiten waardoor uh, de oudere generatie in beweging blijft en valpreventie is er daar ook een van. Mm -hmm. En wat ik uh, ook als activiteit, tijdens de activiteiten die ik mede organiseer, hoor. Is dat er toch mensen die, die komen niet opdagen. Ja, wat is er gebeurd? Ze zijn gevallen. Het gebeurt gewoon mm -hmm. heel veel, meer dan ik dacht. Ja. Uh, en dan zijn sommige toch uh, ja, weken, soms maanden uitgeschakeld. Omdat de gevolgen best wel uh, heftig kunnen zijn op die leeftijd. Ja, en heeft dat nou te maken met onderliggende... Uh, de kwalen die ze al hebben, zeg maar? Dat, dat kan. Het is natuurlijk heel pers persoonlijk en verschillend. Ja. Uh, soms is het ook... Ja, de botten worden ook iets brozer. Dus er wordt sneller iets gebroken. Um, en soms is er al iets gaande en dan verergert het. En het is ook vaak zo dat als eenmaal iemand is gevallen... Um, het uh, herstellen gaat wat minder snel. Mm -hmm. En um, ja, dan gebeurt er ook sneller weer iets anders... Dus ik snap het. het is heel belangrijk ja? dat het, uh, ja, ja? dat er preventie is. Ja. Ja. Heb jij uh, in je kennisgeving van familie meegemaakt dat uh, dit gebeurde? Uh, ja, ik heb wel meegemaakt. En mijn vader is ook boven de 70 en die is ook gevallen. Die is dus, ook gevallen? Uh, en ja. onder de douche of zo? Nee, hoe, hoe op de fiets. Even een klappertje oh. gemaakt. Dus, ja. uh, het, weet je, het, is, het is voor iedereen goed uh, om het vertrouwen weer terug te krijgen. Fi fiets je dan met helm op? Of? Nee. Maar voor, voor, te, voort dan wel, misschien? Misschien wel, nou, hij, kan wel niet, nou, kan, hij kan wel weer fietsen. Ik denk niet. Hij kan wel ja, weer fietsen. Ja, ja, hij kan gaat, maar hij doet wel wat voorzichtig ja. uh, Ik heb begrepen, uh, als ik even naar uh, de technicus kijk, dat uh, het nieuws er zo in komt. Uh, dus we gaan heel even onderbreken, maar ik wil er graag nog even over doorpraten. ik ben er uh, heel erg in geïnteresseerd. Want ja, ik ben uh, zelf uh, 76, dus uh, ja. Daar moet ik graag van uitkijken. <laughs> ja. Anders word ik een geval een jongetje. <laughs> nou ja, goed. Uh, nog een paar seconden. Uh, na twaalf uur gaan we weer verder. Eerst uh, hebben even nieuws en uh, de reclameboodschappen. dan komt de kameel binnen. Oh, nee, hond. Dus, uh, ja, ik zou zeggen... Uh, heel eventjes geduld. En tot zometeen weer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.